Mm -hmm. We will see that it will be self-verklarant. We will see that either Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, itself Ida, Ida, for itself Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Ida, Eile, ja, eile. Wat is eile? Dat is, de, dat is dat onderstel van de bina. Ja, of niet? O, En die zakte af naar de zeranpin. Ja, naar de ketterhochma, binnen de ketterhochma van de zeranpin. Wordt dan die eile, wordt dat onderstel van de bina, wordt dat beschadigd? Absoluut niet. Eigenlijk hey, kan je niet beschadigen, bina kan je niet beschadigen, vivas beschadigen, vivas ob vivas de de simtzu, beperking, alleen de malhoed was beperking, ja niet, De bina kan je niet beschadigen, dat zij voor het goede doel, voor het goede doel, dat zij zakt naar de lacheren, maar dan kan je, dardor, kan je haar niet beschadigen, daardoor. Hey, kan je niet beschadigen daar. Maar alleen voor de katnoot, voor de toestand van de kleine toestand, zakt die hele naar de zeer aan het Zo om de kans te geven, zo is het geniaal en opgebouwd de, de, de structuur van de wereld. Om te lageren de mogelijkheid te geven omhoog te komen. Als de lager zichzelf uh, goed, als de lager goed leeft, die zichzelf uh, met de wetten van het heelal aan de wetten van het heelal aanpast, wat zijn de wetten van het heelal? <coughs> geven, in elke vorm geven. Als de lager gaat geven, hoe gaat geven, aan pin, bijvoorbeeld? En natuurlijk alles komt van de mens, maar dat komt uiteindelijk tot aan pin, ja of niet? Hoe gaat het? Alles, al alle die krachten die gaan omhoog, sorry, worden opgetrokken naar wie? Naar kettergochma. Dat is wat de lachere moet doen, niets anders. De lachere kan nooit uh, stegen naar een hogere trap treden. Hoe? Ja, kan je boven, boven jouw uh, midden springen? Nee, ja of niet? En wie gaat het optrekken naar Ketterhochma? Waar is dat het? Is dat dat die stopverhoogbrengers dat die gofma slaat naar boven? Nee, dat is binnen jou. Dat is binnen jouw kilim. Dat is binnen de kilim van hem die man opbrengt. Nou, een mens moet dat doen. Ja, de eerste keer was het niet zo. De eerste keer was van boven gegeven die, die man, als het ware. De eerste keer om dat te doen. Maar normaal, de mens moet het doen. Hoe moet je het doen? Alles wat je moet doen is de krachten boven de gazette brengen van jou. Dan, dat is het enige wat je moet doen, niet denken aan de hogere. Dan gaat automatisch de, dat eile of de onderstel van de hogere traptreden in jouw innerlijk. In jouw innerlijk. Gaat direct opnemen die man van jou, die zit in de ketter en hoogma van jouw, tien, van jouw Vijf sferot, ja, oftewel uh, zes sferot als we in tien sferot denken. Dat gaat je opzuigen, als het ware, die lege kilim van de hogere, want die lege kilim van de hogere hebben zichzelf speciaal leeg gemaakt, om van jou, om jou te geven. Duidelijk, maar wanneer je goed leeft, wanneer je niet goed leeft, dan betekent, wat betekent niet goed leven? Dat in jou, in jou zijn, let op, in jou zijn op, uh, afgezaakt de, het onderstel van de hogere. Ja of niet? En het onderstel van de hogere is ingestopt in jouw Chogma. In jouw die vijf sferot als we zeggen, dat kettergochma, ja? Daarin zit dan dat, die, dat onderstel van de hogere. Maar als je slecht leeft, wat betekent, wat betekent slecht leven? Dat jij bevindt jezelf in jouw eigen onderstel. Ja? Kan jij dan contact hebben met het onderstel van de boven, van de hogere traptreden? Absoluut niet, ja of niet? Hoe kan je dan contact hebben met het, hogere, met het, het onderstel van de hogere traptreden? Door jezelf op te trekken naar jouw eigen ketterhochma. Ja, of niet? En dan sta je op dezelfde hoogte als aan de linkerkant, als het ware, of kunnen zeggen, of rondom. Binnen jou zijn dan de kilim van, de van het onderstel van de hogere traptreden. Ah, dan de kilim en jou wat jij had opgetrokken, dat is licht. Duidelijk. Dan de kilim, die gaan dan, als het ware, aanzuigen jou van buiten dat jouw licht wat jij eromheen ben, eh, schijnt, dat is man van jou, die gaat opnemen in die kilim van de onderste. Duidelijk. Dan, verenig dan als het ware dat onderstel, de kilim van de hogere traptreden in jouzelf, met jouw man, met jouw hogere gedeelte. Ah, en dan heeft, dat is dan afdoende en zijn voor, het, voor de kilim van het onderstel van, het hogere traf, van de hogere traptreden, om terug te keren naar zijn eigen kilim. Dan, duidelijk, hij heeft als het ware dat onderstel van de hogere traptreden, hij heeft volbracht zijn functie. Jij hebt zelf van beneden eerst opgetro euh, jezelf opgetrokken, uh, opgewerkt naar jouw bovenste kilim, naar jouw kilim van geven, ja of niet? Jij was eerst in de kilim van ontvangen, dan heb je geen relatie met de hogere. Nu bracht jij van jouw kilim van, van ontvangen, jij bracht die krachten naar kilim van het geven, welke, in welke mate dan ook, wat, wat het ook mogen zijn. Misschien is het een half, in een, een funkje, doet er niet, toe welke. Iets heb je dat toch wel omhoog gebracht. Dan, dat wordt aangezogen aan die in die kilim, meegenomen aan de kilim, kilim van de, het onderstel van de hogere traptreden, dat in jou is, op het niveau van jouw ketterhochma. Nou, en dan is het volbracht, dan, dan heeft hij niets meer nodig, dan wordt hij opgewekt, die kilim eh, uh, ja wat onderste, onderste, het onderste van de onderste kilim van de hogere dienjaus die trekken terug naar haar naar, naar, die zijn de, de functie in Dalfur. Dalfur zeg, is, ja, is, we daar, ja we hebben daar ja vrede gesticht ja, Nederlandse Nederlandse uh, legio uit bataillons die daar in, in, de, in, in Afghanistan zijn nu gaan ze daar vechten, et cetera. Nou, stel dat het een beetje rustig is. En dan komen ze uh, tot een vorm van democratie daar in de Afghanistan. Maar dan, oké. Okay. Maar dan, oké, okay, dan, hebben, dan de, hebben de Hollandse, de Hollanders hebben daar niets te zoeken meer. Ja, oké, okay, dan hoeven ze dat niet. Dan gaan ze dan weer terug naar Nederland. Duidelijk. Zo is het ook hier. Ja, zolang dan trekt ter, terug die de onderste kilim van de Bina, of van de hogere traptreden in dit geval, keren terug naar hun eigen positie, naar terug naar hun eigen aard, naar de hogere traptreden. En, en, ze, nemen, goed, ja, en ze nemen. Ja, en zij nemen ook jouw man mee, ja of niet? En jouw man is dan die daad van de. Van de zoals bij ons. Op in ons geval is het dan de daad van de zeerampien. Ja of niet? Dat is dan de man. En eerst wordt natuurlijk, en wat gaat het verder gebeuren? Eerst Zivouk wordt het links gemaakt. Let op. Eerst altijd links. Waarom? Die eile trekt op naar boven. En die komt als het ware aan de linkerkant te staan. En eerst wordt Zivouk gemaakt door de linkerkant. Ja? Waarom? De kracht zoveel licht komt nu boven de gezet, boven de borst. Het heeft enorm veel licht. En dat gaat omhoog naar de Eindsof, en van Eindsof gaat het via de Abbesaak, via de Gochma en Bina, ja, van de Adam Kadmon. En dat gaat weer naar beneden. En daar wordt dan, op, daar wordt dan de, de, de middelste lijn van de hogere traptreden. doet er niet toe, precies hetzelfde woord, op dezelfde manier, zoals wat we nu leren. De middelste lijn van de hogere traptreden waar jij nu naar verlangt. Dat hogere traptreden, dat is jouw God. Dat is jouw schepper. En niets meer. Daar, alleen daarmee heb je relatie, niet met de ander. De ander heeft zijn eigen God. Zijn eigen schepper. Ik bedoel, de ervaring van zijn eigen schepper. Dat is allemaal hetzelfde schepper. Eindschepper. Maar de ervaring van jouw schepper. Dus jij zorgt daarvoor dan... Eerst komt dan dat onderstel van de bovenste met jouw man, komt naar de boven, naar de hogere trafdreden. Maar daar wordt niet direct, door gochma, met chassadim gemaakt voor jou, dat jij het kan opnemen in jezelf. Nee. Ja, eerst wordt het de linkerlijn gadloed, grote toestand in de linkerlijn. Dus de linkerlijn, ja, die, die, de punt... In de, punt in, ja, de punt in de hogere traptreden, als het ware, die zakt naar de malgoed in het hoofd en wordt gogma doorgetrokken van boven, van de linkerlijn, helemaal gogma. Maar. maar dat is niet genoeg. Dan gaat jouw man, die omhoog kwam, samen met de kilim van het, van het onderstel van de hogere traptreden, die gaat ook nu opeisen, ja, die staat al nu tussen die hogere dus die twee hogere, links en rechts, van die hogere traptreden, die gaat ook Zivug maken, op zijn voor zijn voor Gassadim. En daardoor wordt, ja, daardoor wordt gevormd in de hogere traptreden, de daad van de hogere traptreden. En daar in de daad van de hogere traptreden heeft, links heeft chogma, en links en rechts heeft Gassadim. En de Chochma is, is net zoals Gvorot. Allein, alleen op de hogere trap heet het, Bina, Bina, Bina, Bina, heet het dan gokhma. En als het gegeven wordt aan de, de Zeeranpien, is dat, is dat in de vorm van links gvorah, Gvorot, en, en rechts Chastidim. Uh, gvorot is, is het ook, is het ook Chochma. Alleen in de Zeran heet het Gvorot eigenlijk wanneer Zerenpien ook negen sferot verkrijgt, dan is het bij hem ook chokma. Maar normaal bij Zerenpien is, is im, als die normaal is, in zijn zes sferot, dan is hij in zijn gochma, heet chassadin, omdat die heeft geen hoofd, heeft alleen maar zes sferot. Maar links is altijd als chokma. Dan gaat dan de middelste lijn, ja, die, die daad van de hogere traptreden, geeft dan aan jou, de man wat jij had opgebracht, geeft aan hem stap voor stap, niet in één keer zo hop en dat, jouw man mag ook groeien, dan moet je dat op jij bent, als je staat uh, jouw man dat opgetrok, op, opgetrokken wordt naar de hogere traptreden voelt zich net een beetje, net als een embryo in de buik van de moeder eigenlijk, wat moet een embryo doen, hij moet groeien ja? Eén maand, drie maanden. Eerst, eerst dan eh, drie dagen totdat de zaad gaat ovuleren. Ovuleren? Ja, de... samen smelten. Nee, dat was... Sa Samensmelten, sorry. Nee, de zaad, de zaad gaat eerst eh, komt dan tot de, dus de conceptie. conceptie, precies. En dan gaat het dan veertig dagen zo precies hoe we leren dat met jullie al die dagen, het is net als een uh, medicijn, uh, uh, net, als, net als geneeskunde, zullen we het allemaal leren. Dus dan, is het, dan hebben we dan de drie dagen, hoe dat allemaal geestelijk, allemaal, dan hebben we dan, et cetera, hebben we dan veertig dagen, dan herkenning van het, van het vrucht. Uh, en dan heb je dan drie maanden, dan zes maanden, dan negen maanden, de geboorte. Geboorte betekent dat dit al, die, dat jij al als vanuit de positie tussen de rechts en links van de hogere traptreden, al naar jouw eigen plaats terug kan keren. Ook schijnen kan je. Dat betekent niet dat jij weg bent beneden. Jij bent boven, ja, tussen de rechts en links van de hogere traptreden, maar je zit ook beneden. Geestelijk, geestelijk nooit gaat het zo dat ik ga van beneden omhoog en dan ben ik niet beneden is altijd toegevoegde waarde, altijd onthoud het erg goed, dat als, jou, als je man optrekt, dan betekent dat jij blijft netjes op je eigen plaats. Maar iets extra komt dan naar je hogere traptreden. Duidelijk. En dan ga je weer dat doorgeven van bovenste, via de middellijn van het daad van de hogere traptreden, ontvang jij in je daad, van jouw daad, en niet van de daad van de hogere traptreden. En jij trekt het naar jezelf. En daardoor natuurlijk ga je sterker worden, ga je ook hoger optrekken, et cetera. En daardoor ontvangt ook de hogere traptreden ook licht en kracht, et cetera. En jij, steeg, jij gaat opstegen ten aanzien van de vaste ten aanzien van de vaste opstelling, de minimale opstelling van de boom des levens, ga jij wel opstegen met elke daad die jij, met elke correctie, ga je opstegen op de, eh, ten, eh, langs de minimale toestand, ja, standaard toestand van de boom des levens. Duidelijk? Stay, stay. Kijk, Jij steigt op, natuurlijk altijd heb je boven jezelf wie? Drie werelden, Brijaïtser, Awaïsse, ja, maar goed, altijd heb je dat voor jezelf. Ja, want als jij steigt op, dan altijd wat bo, boven jou steigt ook op. In dezelfde mate, duidelijk. Maar ten aanzien van jezelf, waar je, waar je eerst was en nu ben je gekomen naar de ontvangst, <coughs> naar de ontvangst van de morgen, et is, een hogere positie op de boom des levens, ten aanzien van de vroegere, jouw toestand, duidelijk, waarbij de vroegere toestand blijft voortbestaan. Het is niet zo dat ik ben daar al en daar beneden. De gezout, maar je kijkt alles de wereld. Precies, maar alles, ook jouw toestanden die daarvoor waren, alles voortbestaat, net als in een film, hè? Alles bestaat, qua krachten, alles bestaat wat er geweest was. Ook wat wij doen, gisteren, morgen, vorig, erg gisteren. Alles blijft voorbestaan. Alleen altijd reageren en doen vanuit het nieuw. Duidelijk, vanuit de nieuwe toestand. Dan gaat het nieuwe toestand ook de oude ook uh, ver, verlichten. Duidelijk, belichten dat de andere... Maar dat is niet jouw zaak. Jij moet nieuw leven. Ja. En daarom niet reageren op alles wat van beneden komt. Van vroeger, van de, wat jij vroeger had uitgespookt Of wat dan ook. Of mooie dingen. Sommigen die houden van, van vroeger was het zo mooi. Zo ja. uh, so, en die altijd blijven dan. Als die dan positief zijn, dan gaan ze denken aan mooie dingen. Dat is dan... Ook, not, not wat, not ja, Ja, napreid. Right. Wat de psychologen zeggen. Altijd aan de goede dingen te denken. Alles dat. Of leef en nieuw. Men zegt ook nieuw. In, in, de kracht van nieuw. Al die boeken. Geweldig. Maar dat is allemaal. Alleen maar zeggen ze. Wat geven ze jou. Doe dat technisch. Mechanisch. Mechanisch. Doe dat en dat zal helpen. Ga jezelf suggesties doen. Het is ook goed. Maar dat is geen correctie. Dat is niet een deel van jou. Dat is een cultuur. Een soort... een soort een schok maar meteen naar te trekken. Nee, ook dat niet. Het is alleen maar in je hoofd wat je, wat je een beetje <laughs> praktiseerde mens. Kijk, het is beter voor mij om, nu, om in, in te denken in nieuw te zitten. Uh, waarom moet ik aan vroeger denken? Eh, Ga dat niet doen. Uh, het boek heb je dat gelezen. Weet je dat? In nieuw leven. Maar... Corrigeren zichzelf, dat is heel iets anders. Hij leeft, ik zeg, ik nieuw in leven, ik ga niet leven in het verleden. Ja, en zo so, niet. Ik alleen nieuw, en alleen nieuw leven, en op een zie je dan, iets mooi. iets van de vrouwen, niemand kijkt zo en zegt, nee, ik ga in de toekomst leven. Hij gaat, he je bent niet bestendig met al die, met alles wat in deze wereld bestaat aan de technieken. Om aan zichzelf te werken, de mens is niet bestendig. Het zal allemaal blijven een bovenbouw. Het is niet in jouw kilie. Eigenlijk, Jij leert het aan in nieuw te leven alleen maar, in al die boeken wat geschreven wordt, technieken. Alleen als bovenbouw, een vorm van religie. Het is ook een religie. Eigenlijk, Blijf positief. Blijf altijd positief. Blijf altijd uh, lager. Blijf dat. Allemaal mooie dingen. Goeie, goede dingen. Ik zeg niet dat dit verkeerd is. Ook de yoga en al die andere dingen. Allemaal goede dingen. Maar corrigeren jezelf. Nee, jij gaat jezelf niet aan mij niet corrigeren. Duidelijk. Alles wat bestaat in de wereld. Alles helpt. Kan helpen. Duidelijk. Helpen dat bedoel ik in de zin van. Jij kan. Uh, in de zin van. Het geeft jou een beetje een soort. Een soort van, van buiten, ja, een soort verhaal, waar jij aan jezelf aanhoudt. Maar jij gelooft aan iemand die een boek heeft geschreven, aan zijn verhaal, aan zijn rela, aan zijn, uh, etcetera cetera, Maar niet via jou, niet door jouw eigen kilim. Heerlijk. Je kan het niet bevestigd krijgen door jouw kilim ze zeggen, jouw geloof in dat. Ja, geloof. Oh, ik geloof. Geloof dat in deze naam, en dan word je gered. Nu nee, doe het. Ik doe het. Oké. Okay. En jouw kilim. Begrijp je wat ik bedoel? Jouw kilim. Waar zijn jouw kilim? Je gaat niet werken aan jouw kilim, maar daar gaat het om. En uit, natuurlijk ook, alles is goed, ook dat. Maar voor alles heb je niveau. Maar het niveau van het bewust leven, het leven naar, het, naar de vervulling, is alleen maar te leven in contact met jouw kilim. Door jouw kilim kan je jezelf ver, tot vervulling komen. Via jouw kilim, niet via een verhaal, geen enkel verhaal, kan de mens ver, vervulling geven. Daarom zie je ook, de mens leeft zo eerst, gelooft hij daarin en dan weer gelooft hij in iets anders. En of dan begrijp je of gelooft hij dan op zondag, gelooft hij wel wel. Maar zodra de zondag afgelopen is en zegt hij, de realiteit is, de, de, ja, de wekker die u doet, is nu gaat aan, er komt een realiteit. Allerlei andere dingen. Waarom is het allemaal? Waarom is het zo veranderlijk? Omdat jij niet werkt dan, de mens werkt niet aan zijn eigen kilim. En de vervulling kan je alleen bewerkstelligen in jouw eigen kilim. Elke celletje van jou moet verbonden worden met het licht. Elke celletje. Elke. Wat, wat te verbinden valt. De maalgoed, de maalgoed niet. Oké, okay, daar zit donker. Je moet daar niet aankomen. Eigenlijk. Dus altijd blijft die, die maalgoed, die altijd donker blijft. Maar geeft niet, ik heb die andere Malchut. Ik kies voor die andere Malchut, die Malchut die met Bina verbonden is. Daaruit kan ik wel licht ontvangen. Oké, okay, dat zijn niet helemaal mijn kelinen, dat zijn wel mijn kelinen, let op. Maar dat zijn de kelinen van mijn Bina. Ja of niet? Die ook Bina zit in mij, in mijn innerlijk zit ook de Bina. En ik ga dan de Bina, de Bina die Malchut die verbonden is met de Bina... Daaruit van die bina, van mijn bina in mij zit, ga ik dan die uh, kilim aantrekken. En met die kilim ga ik ook aantrekken het licht. Oké, okay, dat is natuurlijk niet, niet de top van de... Ja, dat is natuurlijk niet de nirvana, so dat ik ben helemaal, helemaal dan... Ik, ga ik openen, helemaal, helemaal zo... Natuurlijk is het niet, maar dat is voldoende, geeft het absoluut voldoende uh, geluk en vervulling. Al is het maar binnen. Wat betekent dat dit een Dat is altijd, heb je niet de vijf. Je hebt alleen maar van elke sfera, alleen maar ook de onderste sfera. Alleen maar, alleen maar van kettergochma breken. En dan weer kettergochma en dan zo van die, van, die kleine, van die kleine stukjes waar het licht binnenkomt. Ga je dan ook jezelf opbouwen. En nu gaan we verder kijken. Waar staan we in de zomer? 17, we hebben dat afgemaakt. 18. Ja, en dan 17 had je dan bijeenigd dat de MI schijnt nu in de eile. Ja, wanneer de chassadim al aangetrokken worden, dan scheen de mi in eile. Oftewel, chassadim schijnt in de, ja, dan in de eile. In de eile hadden wij daar chogma. En nu de, hoch, de chassadim schijnt in die chogma. Kijk, dat is wat het allemaal nodig is uh, om dat te bewerkstelligen. Kanal. let op, en dat, wat is dan nu de maalgoed, de maalgoed, die nu steeg op, waar naartoe? naar de zult ja of niet? En de maalgoed ontvangt nu die van die Elohim, van het licht Elohim van, van im Eile, het licht en dat trekt die naar zichzelf toe, die maalgoed dus die maalgoed trekt eigenlijk het licht van me, Elohim, elo met ook de kilim van die Elohim. En niet haar eigen kilim. Maar dat komt. Oké, okay, wachten we. Dan is het nog te vroeg. 18, let op. Kanaal, kanaal, zoals boven gezegd werd. En nu weer concentratie. En veel dieper dan wanneer wij uh, gewoon hier over iets hebben met voorbeelden, et cetera. Dan komt het er een diepere niveau. Telkens wanneer we gaan een stukje lezen uit de zoger, dan ga je dieper in jezelf. Wanneer ik vertel een soort smoesje of zo iets, ja, of een beetje vergelijking, dan ga je weer omhoog, een beetje rechts. Ja? Een beetje zo, maar dan hoger. Hoger betekent uh, uh, lichter worden. je. Nee? En nu ga je weer dieper in, de, ja, dieper in, jouw, in jouw innerlijk, wanneer we dit over leren. Steeds probeer dat eh, daarmee te spelen. Want geen mens bestaat die lang, on, kan, eh, lang kan onder de goede spanning zelf zijn. Het is niet gegeven aan ons. Gewoon steeds wisselen. Daarom ook een je leert dan ook altijd zo. Half uurtje leren, soms een kwartiertje dan zo. En dan weer stoppen. En dan niet stoppen blijkt, ik, ik bijvoorbeeld, ik loop gewoon naar beneden. En ik zeg iets mee voor mijn vrouw en zo. Ja, doe ik net of ik, of ik helemaal niet er ben. Helemaal zo so over dat, dat nieuws een beetje zo. So. Zo so een beetje naar een poes kijken. Zo so even, absoluut niets, waarom? Dan verkreeg je daarmee, maak je zelf als het ware weer jouw batterijtje leeg. Oh. En dan ga je weer, dan heb ik honger weer. Ja, ga ik weer zo, een beetje zitten zo, een beetje lopen. Oh, mooi weer, dat, dat, dat. dat is ook genieten, dat is ook genieten. En dan ga ik weer, dan heb ik weer mijn batterijtje weer opgemaakt. En nu heb ik weer honger, dan ga ik weer naar boven, dan ga ik weer, weer ook opladen, maar dan weer... Diep. Dan kan ik weer me concentreren. Het is onmogelijk anders te concentreren. Maar dat moet je leren zelf. Iedereen heeft zijn eigen, eigen apparaat. 18. We zesde begin de bara nehura le nehura. 19. De hainu ora el ora chuchma. We niet da, we da. We salik, we ila a. We niet labbes, or, eenentwintig achochma, we orachasadim. We alken, hij gi'a ha mohin, hij ha mimile eile. <trui> Habru, van Elu Elu. 23 we Het is voor mij wel prettiger om een hele zin af te maken van punt tot punt, en dan trek ik al het hele verhaal naar beneden, in plaats van van komma tot komma. Juist in de zoger. In andere vakken is het niet zo erg, maar in zoger. 18. We om er en dat is wat hij zegt. Begin de bara, ne hural, ne hural. Aangezien hij schiep licht voor licht, een licht voor een ander licht. 19. De haino, de zoger zegt zo. En dan gaat hij ons vertellen. De haino, dat wil zeggen. sadim el orachochma, het licht chassadim, voor het licht, voor Chogma, dus een licht voor een andere, die geschapen. Weet labesh, dat zijn de woorden van de Zoger, weet labesh twintig, davida, en de ene is in de andere ingebed. Ja, het licht Chogma is ingebed in het licht van chassadim. We zalik besmaila, en die steeg op in de hoge naam. Letterlijk en figuurlijk steeg die op, ja, letterlijk, omdat die steeg op echt van laag naar boven, naar hoger, en steeg op, betekent die steeg op ook kwalitatief, in de naam van Elohim. Het was ma, en je steeg die op, en die dat als ma, ervaren de Elohim. We niet laber, orag, maar hij zelf geeft ons. Wanneer het licht van hoor, hoor, van hoor, hoor, hoor, van hoor, hoor, licht in hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, De van mi Oftewel, de mogen, welke mogen zijn in de mi. Mogen kunnen zijn welke? Chassadim en Chochma. In de mi, welke mogen zijn in de, in de, in de mi. Chassadim, dus de mogen van mi, van de rechterkant, Chassadim, die bereikte, die bereikte de eile, en de eile dat zijn die, die daar, daar zit, Chochma. En nu kan, we het habro, het van elu en deze, en de letters, deze, en de letters zijn, uh, werden verbonden met elkaar. Deze deze met deze. Ja, dus, im met elu. 23. Vesalig wesh beshma elokim en die steeg op in de naam elokim. Dus, wat, wat, wat is nu in de jirsut. Ja, in de jirsut. Even opletten. In de jirsut hadden wij al kilim. Ja? Welke kilim? Kilim of letters? precies hetzelfde. Waar hadden wij de letters? Im hadden wij aan de rechterkant. Ja, of niet? Ja. En ele hadden wij aan de linkerkant. In de rechterkant, in de mi, scheen alleen maar chassadim. En de linkerkant alleen maar ele, scheen alleen maar gochma. En ze konden geen part maken. De hele bedoeling is van onze correctie om een part te maken. Niet een beetje alleen ketter Hochma en de rest niet. De hele bedoeling is om de hele part te maken. Alleen wanneer wij vijf rood maken in onze toestand. Dan hebben wij het licht voor Hochma binnen. Kunnen we halen. Anders kunnen wij nooit, kunnen we niet halen. Licht hoogma. En alles wat leven geeft, is licht hoogma. Huh? En dat is de moment wanneer je verbindt de kilim im, oftewel ketter hoogma, of ja, met de kilim, onderste kilim, kilim van het geven, dat zijn im. Met de kilim van ontvangen, dat zijn de hele. En Wanneer je verbindt met elkaar, dan... Dan heb je ook in. Dan heb je wat heb je dan? Dan heb je in de kilim. Im heb je daar de chassadim. En daarin zit ook chokma. Maar die, die hebben chokma daar niet nodig. Er zit wel in chokma in de im. Nu. Maar die heeft niet, niet nodig. Boven de, de chazé hebben chokma nodig. Verde ik? En de chassadim in de in-eile daar zit nu chassadim. En dan daardoor wordt het chassadin met gochma, onderan, onder de gazé. heb je Gogma nodig, zonder gochma, niets, niets, kan je dan, kan je geen bevrijding krijgen, onder de, onder de gaza. Precies hetzelfde is bij ons, onder de gazé, bij ons, zonder gochma, geen leven. Hey. Daarom hebben wij dat nodig, die, al die, die andere dingen, die, onder, de, onder het midden daar ze, zitten, Probleem, waarom? Geen gogma. Of wel gogma komt, maar de gogma, jij gaat trekken naar links, via links, dat is dan een ellende. Dan moet ik dan zorgen dat ik steeds omhoog ga en daar ga ik kochma aantrekken met gesadien. Het is natuurlijk niet zo, niet zo geweldig. Natuurlijk, het is niet dan uh, een glas vodka puur. Het is natuurlijk een vodka met, met wat verkopen ze dat zo? Met tonic. Wodka limon, wodka limoen, wodka tonic. Natuurlijk is het niet zo geweldig als je voor uh, een grote glas wodka een keer oh, pure, oh, dat is sterk, dat is natuurlijk krachtig. Maar dat is het niet. Maar jij drinkt net zo, jij drinkt in plaats van wodka eigenlijk als links als je links drinkt, links drinkt. Dan links drink je alleen om verdronken te worden. Lustig. Alleen lustig. Alleen dronken te worden. Dat is het, met alle ellende van dien. Kijk nou naar een mens die. Wat, tot waartoe de mens komt door drank. Heellijk. En de andere drinkt al zijn leven. Door. En wordt 120 jaar. En, uh, hoe, hoe kom je dan als interview met een man. Uh, in de Caucasus ergens. Al mijn leven. Die, en dan komen ze in een interview in de Caucasus. Daar leven ze erg lang en dan kwamen ze daar uh, bij iemand in, in, in de hele wereld daar naartoe was iemand 124 jaar is geworden en ik kwam de hele wereld daar naartoe en ik vragen hoe dat is hoe ben je zo oud geworden 124 jaar oud en nu dan nog danst en drinkt en alles en nog, en nog erg joviaal. en ze vragen hem hoe ben je zo oud geworden en hij zegt ik had nooit, nooit uh, alcohol ge gedronken hij zegt nooit met andere vrouwen meegelopen. Uh, mee altijd één vrouw gehad. Nooit uh, <coughs> altijd alleen maar vegetarisch gegeten, et cetera, oh, En ze allemaal, die, die verslaggevers, allemaal schrijven op. Allemaal die dingen, dat is belangrijk. Ook de wetenschappers zijn allemaal daar naartoe gekomen. Allemaal schrijven ze het op, netjes zo. En dan telecamera's en alles met die oude man. En dan horen ze dan achter de muur, daar, geschreeuw daar, achter de muur. Iemand daar achter de muur. Wat is daar achter de muur? Dat is mijn oude uh, broer. Alcoholist. Altijd gedronken. Altijd met vrouwen met omging. Alles verkeerd gedaan. Was oude broeder van hem. Dat <laughs> <laughs> <laughs> yeah. yeah, <yeah>. yeah, yeah. <laughs> is dan ook zo. Maar als je dat alles met mate doet. Ik bedoel, ik middelste lijn doet. En niet alleen de link- rechter rechterlijn. Alleen de rechterlijn. Alleen de rechterlijn zegt: Ik heb nooit dat. De bedoeling is dat wij alles proeven, van alles proeven, dat wij alles ontvangen, alles ontvangen. En niet ons kleinieren. en zeggen, ik wil niets. Alleen de schepper, baby. De schepper zegt, wat heb ik jou, als je niets wil, wat heb je aan jou? dan als je zegt aan de schepper, ik heb niets gedronken, ik, ik heb niets, niemand aangeraakt. Wat zegt hij dan de schepper? Nou, wat, je, wat, jij bent yeah, yeah. ben dom geweest. <laughs> nee, maar ik heb religie, was net, dit alles wat religie zei. Hij zei, nee, je moet het overdoen, jongen. Dus, ja, dus, wat zegt hij dan dat, nu, die eile krijgt ook die chassadim, en nu pas, Steek die open, de naam elokim nu pas de naam elokim is geactiveerd. Tijdelijk, iedere ziet het dat nu de nam Elohim, nu alle vijf sferot van de naam van Elohim nu schijnen Daar gaat het om. Kanal zoals boven gezegd werd. maak het even nog één zinnetje. We hoe we schma 24, ila a. De hainu, miala shamaim, mi is soud, 25, mi, avelo vis ma, shehu ma. Oh, en nu ga je dit terug op de vraag, is het nou van wie is dat, waar wordt de namelo kim tot stand gebracht? Kijk, 23. Wehu vis maila, let op. En dat vindt plaats bishma ila a, in de hoge in de hoge naam Dus in de hoge wereld en niet in de, in de malchut. Ja? De Heino had hij ons verteld. Mi'ala shamayim boven de, de hemel. Ja? Zoals so de, de psalm ook ons had gezegd. Ja? Dat uh, herinner nog de regel 11. Dat ma ma'adir shemcha. Hoe Machtig is je naam over de hele aarde. En dan zegt die, die jij, dat jij de uh, glorie gaf boven de hemel. Dat betekent hier natuurlijk. De heino dat wil zeggen, Mi'ala Shamaim, boven de hemel. Dus de naam Elohim wordt tot stand gebracht. Dus die vijf uh, sferot of vijf letters van de naam Elohim, met de lichten daarbij. Ja? word gemaakt waar hij zegt mi <miel> ala shamayim boven de shamayim boven de hemel boven de en pijn dat wil zeggen mi jisut van uh, van komt dat kom dit kom licht elokim shabahem mi dat in mi is mi of ja yeah, mi mi betekent jisut ja, Aval lo wa shamayim shoguma maar niet in de hemel die ma is. Ja? Dus zeer and is ma en niet mi. Zeer and is niet jerset. En jerset, licht moet wat wil zeggen, dat de wereld is geschapen door de bina. Hey? Door de mi. Nee. Ja? Dat is what, uh, eigenlijk, wat eigenlijk het uh, hele betoog wat hij ons vertelt, maar intussen hebben wij stukje geleerd hoe dat gaat. Dus op zijn eigen plaats kan dat niet. Altijd moet het zo zijn, ook in de malgoed zelf is het ook niet. Wij trekken de, wij trekken de uh, man naar de ma, naar de, naar de ma, naar de malgoed, en de malgoed trekt naar de jirsut. En daar wordt, het verkregen, wordt verkregen op die manier zoals we hebben het geleerd. Eerst links, ja, dan de middellijn, et cetera, wordt verkregen de licht, het licht van Elohim. En dat verder mag kan wordt a, worden aangetrokken via de shin via de plaats waar de Malchut is verbonden met de Bina, naar beneden. Dat is ontvangst en daar kan, daarvan kunnen wij onmetelijk, ongere, onbegrensd, ongelimiteerd ontvangen, zoveel als, zo als we willen. En dat is wat we moeten leren, genieten daarvan in deze wereld, en ook opbouwen onszelf, dat wij zullen zien dat er niets eigenlijk verboden aan de mens is. Ja? Als de mens weet hoe dat functioneert, dan is het niets verboden. Dan kan je genieten van het leven onmetelijk. Nou, en niet, is er wel een probleem mee. Dat is jouw probleem voor de volgende keer. <laughs>